Het is drie uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In de Zweedse hoofdstad Stockholm is het voor de zesde nacht op rij onrustig... maar het geweld is wel afgenomen. Volgens een politiewoordvoerder lijkt het erop dat dit de kalmste nacht is... sinds de onrust begon. Vanuit andere delen van Zweden zijn gisteren speciaal getrainde... ordertroepen gekomen om de politie van Stockholm te helpen. Wel zijn er in de stad nog twee auto's in brand gestoken... en ook in andere steden is het nog onrustig. Bijna een week geleden begonnen de rellen in de migrantenwijk Husbu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 Op de site in die media hebben de kakers een bericht geplaatst waarin ze schrijven dat het gerechtshof heeft bepaald dat de panden maandag ontruimd mogen worden en dat ze dit niet willoos afwachten. De Britse dierenverzorgster die gistermiddag door een tijger werd aangevallen is aan haar verwondingen overleden. De vrouw van 24 werd aangevallen toen ze aan het werk was in het verblijf van het dier. De incident gebeurde in een dierentuin in Noord-Engeland. Direct na de aanval brachten de hulpverleners de vrouw naar het ziekenhuis met verwondingen aan haar hoofd en nek. De tijger bleef na het incident gewoon in zijn verblijf. Het weer, temperatuur daalt vannacht tot het vriespunt. Aan de grond kans op lichte vorst. Overdag eerst droog, geregeld zon. In de namiddag regen en het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 WPRO Wordt. Met Nora Romanesco Goedemorgen en welkom terug bij onze wekelijkse wandeling door de radioarchieven. In dit uur de eerste aflevering van een serie over Oscar Wilde. Op 25 mei 1895 wordt de toneelschrijver en dichter Oscar Wilde... schuldig bevonden aan sodomie en veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Uit Passages Passanten, het eerste deel van een vierluik over de schrijver Oscar Wilde. Met daarin een reportage van een zoektocht naar de stem van Oscar Wilde... door Levi Weemoed en Rob van Olm. Wilde zou in 1900 op de Wereldtentoonstelling in Parijs zijn stem hebben laten vastleggen... door middel van de destijds nieuwe uitvinding van Edisons fonograaf. Ze proberen eveneens uit te zoeken of Oscar Wilde Nederlandse voorouders heeft. En volgen het spoor van de plaatsen waar hij woonde en werkte. Het is fijne luisterradio. En dus hebben we besloten de komende weken in ditzelfde uur ook de drie volgende delen te laten horen. Rob van Olm en Levi Weemoed zijn onderweg. Ze bevinden zich tegenover Number One Marion Square, het huis van Oscar Wilde's jeugd. 19e eeuws hoefgetrappel, Een koetsje dat optorent tegen het autoverkeer... over de noordkant van Marion Square. En dat voorbij het hoekhuis komt op nummer 1. Het huis van de jeugd van Oscar Wilde. Maar inmiddels zijn wij voor de regen en die Keltische kou gevlucht. En zitten nu in de lounge van het Montclair Hotel. Vlak tegenover... Number one, Marin Square. Erg veel zin om te vertellen heb ik op het ogenblik niet. Want ik wilde maar liever wat gaan staan wachten aan de overkant tot er iemand van de familie Wilde naar buiten kwam. Maar dat plan werd dus door regen en koude gedwarsboomd. Als er dan iemand naar buiten zou komen, zou dat of de kleine gestalte van Sir William moeten zijn... dan wel de vrij forse gestalte van de moeder van Oscar Wilde... Jane Francesca Algie, die ook wel bekend stond onder de naam... die ze als dichteres voerde, Speranza. Of de oudste zoon, William Charles Kingsbury Wills Wilde... kort gezegd Willy. N Natuurlijk het allerliefst Oscar, Fingal... Of Flaherty, Wills, Wild. Want op een naam keken ze niet in die tijd. En een kleine kans was er ook geweest dat het dochtertje van Sir William en Speranza naar buiten was gekomen. Isola Francesca. Number one Marion Square was een buitengewoon huis. Niet zozeer qua architectuur, maar wel vanwege de mensen die erin woonden. Op number one woonden verre van gewone mensen. Niet bepaald doorsnee mensen. Sir William, zowel als Speranza, de moeder, was begaafd... en, je mag wel zeggen, onconventioneel. Beiden waren het mensen die op de een of andere manier van zich deden spreken. Als je de twee vergelijkt, dan kun je zeggen... misschien dat... Sir William, de vader, ondanks de opspraak, de schandalen... rond zijn persoon, toch de meest aangepaste was, de meest sociale. Want hij bekleedde in ieder geval allerlei gewichtige posities. Je zou kunnen zeggen, hij had nog een vaste voet in de werkelijkheid. Of je dat ook kan zeggen van Wilds moeder, Jane Francesca. Francesca. Dat is maar de vraag. Speranza was een vrouw die qua aard weinig concessies deed aan het leven, aan de maatschappij... of de gangbare Victoriaanse conventies. Speranza was wel heel apart, excentriek. Alleen al in kleding. Ook wel in talenten, dat mogen we niet vergeten. En verder nog een heleboel dingen meer. Als je nog even verder kijkt naar het verschil... tussen die twee mensen, die twee ouders, dan was Oscars vader kun je zeggen, nog een actiemens. Hij ondernam reizen, ging naar buiten, onderzocht de natuur... was bezig met archeologie, geologie. Daar zat beweging in. Maar Speranza bleef binnen. Al haar dadendrang uitte zich in lezen en in conversatie. En dat is misschien niet onbelangrijk voor de zoon, Oscar, later. Die bijvoorbeeld, herinner ik me, in 1890, als hij schrijft... Publiceert. En net op dat moment de picture of Dorian Gray af heeft, zegt in een brief: I have just finished my first long story and I'm tired out. I'm afraid it is rather like my own life. All conversation and no action. I can't describe action. My people sit in chairs and chatter. In stoelen en praten. De Moeder-zoon-relatie heeft Oscar Wilde op een ander moment eens omschreven als volgt. En daarbij maak je een vergelijking tussen vrouwen, dochters en mannen, zoons. En zegt dan: All women become like their mothers. That's their tragedy. No man does. That's his. En dat vind ik mooi. Dat vind ik goed. En dat vind ik waar. En, begrijp me goed, dan denk ik daarmee niet meteen aan... die altijd aan de moeder toegeschreven dominantie... over de zoon, die men dan homoseksualiteit noemt. Wilde over zijn moeder en over de sfeer thuis... zei tegen een vriendje op Trinity... Do come home with me. My mother and I have founded a society for the suppression of virtue. Maar, behalve het onderdrukken van deugdzaamheid... leerde Speranza Oscar nog meer dingen. En ik heb het altijd opmerkelijk gevonden dat iemand als Oscar... bijvoorbeeld van zijn moeder op zijn twaalfde leerde Homerus en Virgilius te lezen. Ik weet niet precies waarom, maar ik vind dat mooi. Spel, humor, fantasie, sprookjes, kunst. Ik zou zelf denken dat het allemaal een onderdeel was van de moedermelk. En ook, zoals ik straks al zei... het geen enkele concessies doen aan die zogenaamde werkelijkheid. Maak van je leven een kunstwerk. Dat is interessanter dan of je braaf wordt of een slechterik. Toen hij geboren was, schreef Speranza aan een vriendin... He is to be called Oscar Fingal Wilde. It's not that grand, misty and Oceanic. met andere woorden, voor de romantische speranza... was Oscar al bij zijn geboorte een keltische legende. Maar luister, dit alles is psychologie. En niet eens goede. En je weet, erop dat Wilde zelf van psychologie zei... psychologie is een wetenschap die in de kinderschoenen staat. En het is maar te hopen dat dat zo blijft. Dus wat alsjeblieft mijn gestamel in dit licht op, want persoonlijk hecht ik er geen enkele betekenis aan. Nou, ik wel. Je hebt een, uh, een verzameling boeken... die wel bijna de twee meter bestrijkt. Ja, slecht, um, slecht. Ja, maar toch ben je inmiddels een, een kenner geworden daarvan. Uh, nee, een liefhebben. Ik een zou lief mezelf hebben. allerminst... Voor mij een kenner, een kenner willen noemen. Voor hoor. mij een kenner in ieder geval. Er zullen misschien wel een aantal mensen aan het woord komen in het programma... die ja. zich als kenner ja. zullen opwerpen. Um, ik heb ook de indruk dat jij naar die tijd verlangt. Als ik je zo in deze tijd zie schuiven... dan denk ik, nou, ja, dat die gaat zou je op, liever niet Dat zijn. gaat wat moeizaam, ja, inderdaad. Maar ja, dat dat verlang waar... jij ook naar die tijd? Ja, dat is een dwaas. Een, een dwaas verlangen, uiteraard. Maar je hebt wel gelijk. Als ik het voor het zeggen had, wat gelukkig niet zo is... want dan moet je er ook weer de verantwoordelijkheid voor nemen... maar als ik het voor het zeggen had, dan zou ik het zeer aantrekkelijk vinden... om geboren te worden in 1860... Dan, ja, zeg maar, de prachtige leeftijd van 70 jaar te bereiken, dus reken maar uit. Dan zou ik ongeveer de Pijver gaan in uh, 1930, 1920, zou ik ook al voldoende vinden. <tiep> We zijn in uh, restaurant Maler, in de wijnkelders van Lord Power's Courthouse. Die zich bevinden achter Grafton Street. En Rob, ik wil je voorstellen aan Our Man in Dublin. Peter van der Kamp, hier bekend als Peter van der Kamp. En Peter uh, is onze gids in Dublin. Uh, ik moet iets over hem vertellen... Hij is Newman Fellow uh, aan de Universiteit van Dublin. University College Dublin. En een very good fellow. Um, Peter, ik moet je twee dingen uitleggen. Want het gaat vooral om twee dingen. Ik ben op reis gegaan om een stemopname te vinden. Hmm. Je weet niet waar die is. Nee, ik heb geen idee op het ogenblik van waar hij zich bevindt. Dus het is een zeer riskante onderneming. Een tweede, misschien iets minder uh, belangrijke kwestie... maar toch wel aardig, is de volgende. Men zegt, sommige mensen zeggen... dat Wild zou afstammen van een Hollandse kolonel... Die ten tijde van koning Willem III, die jullie, geloof ik, King Billy noemen. Ja, precies. Ja, nou, dat die Hollandse kolonel um, een verre voorvader zou zijn van Oscar. Ja. Uh, het, zit, het zit zo, als ik even kort de lijn mag aangeven. Oscars vader was, zoals je weet, de bekende Sir William Wild. Dien's vader was een zekere Thomas Wills Wild. En Dien's vader... Ralph Wilde. En dan wordt het spannend en wordt het ook onzeker. Want is dan die Ralph een zoon... of in ieder geval een nakomeling van onze Hollandse kolonel De Wilde? Ja. Of is Ralph, zoals eigenlijk de standaardopvatting is... heb ik begrepen, een zoon van iemand die men dan noemt De Bilder. Ja. En dat zou dan eventueel een... Misverstaan zijn van de wilde. Ja, Want ja. die liggen uh, klankmatig dicht bij elkaar. En men zegt dan: kijk, de Ieren konden niet de wilde uitspreken ja. en dat is dan vanzelf de beelder geworden. Ja. En dan zijn wij Oscar Wilde kwijt. Ja. Dan ja. verdwijnt hij dus tussen de stenen en dan is Oscar Wilde geen Hollander meer. Ja. En je begrijpt ja. natuurlijk dat ik eigenlijk wil dat Oscar Wilde. Ja, toch op. Ik wil niet zeggen uit Vlaanderen komt, maar toch in ieder uit, uit, uit Holland komt. <laughs> dus daar wil ik wat moeite voor gaan doen. Om dat toch aan het uh, Nederlandse cultuurgoed toe te voegen, mag ja. ik maar zeggen. Nou, um, daar zou ik graag uh, met je over willen praten. Want ik merk nu ondertussen dat je daar al het een en ander van weet. Ja, dat is inderdaad een, uh, een, een interessant verhaal. Er zijn, zoals je zegt, twee versies. De versie waarin uh, kolonel de Wilde naar voren komt, die dan uh, zou afstammen, zoon zou zijn van ja. de beroemde schilder Jan, Jan de Wilde. Jan de Wilde ja. Dat verhaal is door Vivian Holland, de zoon, een van de twee zonen van Aske, uh, de wereld ingeholpen. Nou, uh, ontkent hij ten stelligste dat andere verhaal, de waarheid van dat andere verhaal? Ja, de van, de, van de beelden. Ja, precies. Hij zegt dat Robert Sherrod de eerste is geweest. Mm -hmm. die dat verhaal heeft verspreid. Verder zegt hij er weinig over om dat andere verhaal, dat hij dan afschrauwt van een beelder, te ontkrachten. Ik denk dat dat het nog wel na te gaan is. En ik vind ja, het ja. vreemd dat het nog nooit is nagegaan. Mm -hmm. ja, voor zover ik weet, ik ja. ben er niet ja. 100% zeker ja. van. Ja, nou, er zijn bepaalde boeken waarin je moet kijken. Kijk, ik heb zelf, ik was voordat ik jou ontmoette, al geïnteresseerd in dat uh, aspect. Mm -hmm, ja. Dat is een van de dingen waarvan ik dacht, hé, hey, hier klopt iets niet. Mm -hmm. Die uh, afzameling van, uh, van een beelder een, een uit Engeland. Mm -hmm. Dat, dat nee. zit niet lekker. Nee, nee maar je bent Best ook wat Hollander, ik... hè? Ja, precies. Maar ja. <laughs> sommigen zeggen <laughs> dat ik meer Iers ben dan de Iers. Ja, nee, maar je bent Hollander. Oké, okay, Maar ik geloof dat het ook nog na te gaan is. Mm -hmm. Oké, okay. laten we alles even op een ik ben rijtje en zetten. Al laten we alles even op een rijtje zetten. Als Vivian Holland. Hè? Stel dat Vivian Holland gelijk heeft, ja. dat we dat als het juiste verhaal aannemen. Ja. Dan zou het betekenen dat voor Robert Sherrod, ja. die mythe de wereld inhoudt... Mm -hmm. het juiste verhaal ergens opgeschreven moet zijn geweest. Mm -hmm. ja. Nou weet ik niet of in de familie Holland er nog stukken zijn die uh -huh. dit kunnen bevestigen. Uh -huh. Maar misschien kunnen we het vinden in uh, zoiets als Burke's Landed Gentry uh -huh. of Burke's Peerage. Yeah. Die boeken die uh, de genealogie van de adel beschrijven. En zoals je weet, Sir William Wilde is Larched, in 1864 yeah. in de adelstand verheven, yeah, yeah, yeah. geridderd. Dus uh, als ik jou was, zou ik daar eerst dus gaan doen. Dus is... je stuurt mij op pad naar de National Library. Inderdaad, ja. precies. In Kildare Street. Ja, ja. Om te kijken of je daar een boek kunt vinden waar dat verhaal wordt bevestigd. Ja, nou, dat... Dat, dat is, dat is de, de eerste bron waar je mm -hmm. naar kunt gaan kijken. Ten tweede kunnen we nagaan of dat Nederlandse verhaal mm -hmm. juist is. Of ja. er inderdaad een ja. kolonel de Wilde was. Zeker. De Zoon Rijksarchief. Van Rijksarchief in Den Haag. Ver van Dublin terug naar huis ja en terug, uiteindelijk terug naar, af. terug naar af en uiteindelijk kun je misschien de schilderijen bewonderen van de overgroot vaner ja. van ja. uh, Oscar waar, de Wilde waarom we het natuurlijk intuïtief allebei enigszins geloven is dat het zo aardig is dat uh, die uh, kolonel de Wilde een avonturier was yes. moet geweest zijn ja. een, een soldier of fortune ja. Ja, een, een jongen die ja, toch wel een trek had in een verzetje. En, ja. en dat avontuurlijke zou dan weer aardig stroken met het toch niet al te saaie uh, karakter van Oscar. Nou, afgezien van deze kwestie waarvoor ik al zonder meer dankbaar ben, um, wil ik het toch even met je hebben over die stemopname. Dat wil zeggen, jij toch meer als taalkundige zou iets kunnen zeggen over. Niet zozeer over hoe briljant uh, Oscar sprak... maar wat hij nou eigenlijk sprak. Hoe moet ik me dat voorstellen? Welke taal sprak hij nou? Want is er een uh, taal als uh, Anglo-Irish? of Had hij een accent? Kon je het Ierse nog horen aan zijn stem? Hmm. Dat zou namelijk uh, reusachtig van pas komen... wanneer wij erin zouden slagen om die stemopname te vinden. Want wie ben ik om te zeggen als hij gevonden wordt van ja, dat is typisch Oscar Wilde, ik herken hem. We hebben het dan over een, een figuur wiens taal ik niet ken. Ja, ja. Nou, uh, ten eerste is het zo dat het Engels dat in Ierland wordt gesproken... Uh, zeker afwijkt van het Engels dat in, uh, dat in Engeland zelf mm -hmm. wordt gesproken. En ook in de negentiende eeuw waren er zeker uh, verschillen. Je moet je het Engels in Ierland, dat we dan de Hiberno-English noemen... voorstellen als een oudere taalvariant, een oudere mm -hmm. variant ja. van het Engels. Maar, maar zijn er zijn bepaalde dingen ja. die je verliest, makkelijker ver verliest dan andere dingen. Ja. Fonetisch gezien is het niet zo moeilijk om aparte klanken te mm -hmm. veranderen. Ja. Het is voor ons ook heel makkelijk om uh, van het Nederlands dat wij spreken... een ander Nederlands te spreken. Ja. Wat veel moeilijker is dan die klanken te veranderen... We ja. kunnen allemaal een zachte G-nabootsen. Of be be bekak leren praten, bijvoorbeeld. Of be leren praten. We, Als kunnen student. Allemaal, we kunnen allemaal koelkast cool zeggen in plaats uh -huh. van koelkast. Cool ja. Nou is het makkelijker om die klanken te veranderen... dan uh -huh. om de grotere gehelen, de dingen die we dan de suprasegmentele uh, elementen noemen... om uh -huh. die te veranderen. Uh -huh. En dan denk ik aan intonatie, ik denk aan ritme... Ja. en ik denk zelfs aan stemgeluid. Ja, ja. De kwaliteit van het stemgeluid. En eerlijk gezegd geloof ik dat mocht je die opname vinden... Ja. en mocht je willen uitvinden of die opname door een ier ja. is ingesproken... of door een Engelsman, ja, dat... dat je dat verschil uiteindelijk toch nog moet kunnen tellen. Ja, ja. Er is als het ware een soort fonetische fingerprint, een vingerafdruk... die onmiskenbaar bij die persoon zou horen. Dat ja. moet je nog kunnen, ook al heeft hij bij wijze van spreken, jarenlang zijn best gedaan... om die taalkundige afkomsten verlogen. Volgens mij wel, ja, zeker. Maar hoe doe ik het dan? Hoe, hoe, met mijn armzalige kennis van het Iers, zowel als het Anglo-Irish, hoe doe ik het dan? Als ik nou bijvoorbeeld zeg van. Uh, kijk, uh, ik weet namelijk van die stemopname, dat, dat staat in dat fragment van Montgomery Hyde. Die stemopname is al enigszins beschreven. Ja. Uh, Hyde, die dus beweert dat hij die stemopname heeft beluisterd, die beschrijft hem enigszins. Maar er is toch ook een fonetische transcriptie? Ja, maar niet, niet van die stemopname. Er is nee. een fonetische transcriptie van bijvoorbeeld een, een, een lezing in Amerika. Maar zou je die niet kunnen vergelijken? Ja. Maar... Als je nou een expert weet vraagt... Weet je weet ja. niet iemand die bij wijze van spreken mij al kan helpen bij bijvoorbeeld de beschrijving van Montgomery Hyde? Ja. Eh... Uh. Eerlijk gezegd denk ik dat een uh, kennis van mij, die uh, een oud collega van mij, mm -hmm. die in Leiden zit, die misschien wel verder kan helpen. Het is, hoe uh, heet hij? Beverly Collins. Ja, maar zit hij nu in Dublin? Hè? Ja. Ja, probeer eerst die opname maar eens te vinden. Ja. Heb jij uh, de eerste radio al? Uh, nee, ja, die ga ik nog bellen. Radio Televis Air dan. Ja, nee, die zou ik zeker. Er zitten twee film. mensen, zeker mm -hmm. Seamus Hozie. Mm -hmm. uh, ken ik redelijk goed, die doet een, een, de kunstprogramma's, cultuurprogramma's. En een Richard Pine die een boekje heeft geschreven over Oscar Wilde. Wist je dat? Ja, dat weet ik. Een kleine biografie, mm -hmm. die geschenen is hier in, in mm -hmm. Dublin. Ja. Michael Gill heeft hem uitgegeven. Ja. Ja. Nou, probeer die eerst eens te benen. Als je hem dan kunt vinden... Mm -hmm. dan kunnen we er altijd verder nog over praten, niet? Mm -hmm. Ik ben zelf heel benieuwd. Zeker. En uh, er zit een uitstekende ier die hier uh, voor geschikt is... Bij mij op de kamer, of liever gezegd, ik zit bij hem op de kamer in uh, University College Dublin. Mijn baas, mm -hmm. professor uh, uh, Gus Martin, die uh, niet alleen veel van uh, Wild afleedt, maar ook veel van Ierland en uh, Anglo-Iers en accenten afleedt. I want to find a recording of Oscar Wilde's voice um, which was made in 1900 by people of um, the Edison stand on the World Exhibition in Paris Wilde was recognized at the moment and he was asked to say something or to recite something in the so-called phonograph and he apparently did now The recording, which I haven't found yet, was described by Montgomery Hyde in his uh, biography of Wilde, and I want to read a part of it. It goes as follows. To anyone hearing it for the first time, the result is unexpected. The voice is plummy and somewhat affected, but with no trace of an Irish brogue, though with unmistakable Irish inflections, of which the most marked is the tendency to accentuate the final syllable of words in contrast to the English habit of stressing the first or penultimate syllable, and also to raise the pitch when pronouncing the final word of a line or verse. Now, I want to know, um, does this sound convincing to you absolutely convincing we often wonder what kind of voice Wilde had we know that Shaw had an aggressively Dublin accent and he accented that in England and made a great deal of capital out of it he wanted to appear exotic in that sense he also dressed in plus fours and uh, rather eccentric mm -hmm. as eccentrically stressed his Irishness Now, Wilde would be different. I wouldn't expect it at all to have any Irish... Uh, well, certainly not to have an Irish accent. Mm -hmm. uh, but I would expect those, those telltale intonations to be in it. Uh, let's face it. Wilde was born into the aristocracy, as it were, the medical aristocracy mm -hmm. of Merrion Square, Dublin... He went on to Trinity, which was very much a kind of British enclave in Ireland for the sons of the Irish Protestant ascendancy. And there, under the tutelage of a terrible old snob called Sir John <laughs> Henton Mahaffey, uh, he learned a good deal about classics, but he would have picked up probably the most fashionable accent available in that line. He had his eye all the time on conquering London, so I reckon the kind of voice that he needed to do that, or that he himself chose to do that mm -hmm. was uh, a really English voice, because he wanted to take on the English at their own game. Yes. And that, in a way, was what his whole ambition was. And that, in fact, was the cause of his downfall, because they they fell upon him at the end. Yes. Now, the other point about it is, I think that's a very shrewd remark by um, in the Montgomery Hyde book, because whereas you can get rid of an accent, It's very hard to get rid of the of the intonation and inflection, and it is ent entirely true that uh, we Irish tend to stress the later uh, the later syllable in a word rather than the earlier one. A good example would be, for instance, we would say "absolutely," you know, mm -hmm. whereas an Englishman would say "absolutely." Mm -hmm. uh, we would say um, "journalism," where they would say journalism and you wouldn't get you'd hardly hear the last uh, mm -hmm. syllable so uh, I think that that description of the voice given there is exactly what I would have expected mm -hmm. well that sounds very hopeful for me because <laughs> in the case of finding the recording uh, it might be a genuine Oscar Wilde well please let me hear it if you do I, I, I gladly do that and <laughs> thank you very much mm -hmm. Professor Martin juiste woord? Ja, dat mag je wel zeggen. Uh, we zitten in een heel klein cafeetje in Dublin. Misschien wel het kleinste cafeetje van Dublin. Ik kan nauwelijks mijn benen zitten. Nee, zeker. Waarom uh, ben ik met name zo moe? Ik heb de hele dag achter Levi Weemoed aangelopen. Langs en door platenwinkels, boekenwinkels, antiquariaten en wat niet al. En dat op allemaal om uh, een aantal boeken te vinden. Aspects of Wild. Zeker Vincent O'Sullivan. Um, nog een boek waarvan de titel mij nu uh, ontschiet... maar ook naar een opname, en dat is wel een belangrijke opname... van ja. de zekere MacLeamore. Ja, -Mac ja uh, zeker. Misschien, die, Waarom is dat zo van belang, die opname van die laatste? Nou, die zou van belang kunnen zijn. Uh, uh, Michael, of zoals ze hier dan zeggen in het wat merkwaardige taaltje... Mio MacLeamore, was een Ierse acteur... en die had uh, in de jaren... Uh, tussen 1960 en 1975 had hij een voorstelling en die duurde twee uur. En die voorstelling die heette The Importance of Being Oscar. En nou zegt men van die McLiamore dat hij als een van de weinigen... in staat was om zeg maar de stem van Wilde te benaderen. Hij had dus dat, uh, die spraak, en ook die intonatie en ook de, de verven die uh, de stem van Oscar uh, bezat. En dat vind ik niet onbelangrijk. Um, helemaal goede hoop heb ik niet, want ja... Uh, mag je van zeggen. <laughs> nee, kijk, ik had gehoopt dat er platen waren. Dat, dat, dat ik iets kon vinden. Nou is, is Dublin niet een onaardige stad. Uh, Ieren die, die houden van lezen en houden van, van literatuur. Dat, dat moet gezegd zijn. Maar Moore heb ik dus helaas niet uh, kunnen vinden. Is niet meer te koop, zo Nee, het in... nee, is niet meer te koop. Laat eerlijk zijn. Uh, we moeten daar dus... Uh, ...toch echt de Ierse radio voor hebben. Maar uh, als je het niet erg vindt, ben ik nu erg moe. Maar aan de andere kant is het, uh, gaat het wel erg spannen. Want uh, het is nu donderdag, morgen is het Goede Vrijdag... ...en dan uh, komt het paasweekend. En uh, de Ieren geloven toch en haasten zich niet op die dagen. En dat, uh, ja, dat geeft dus enige uh, uh, zorgen wel. Bovendien uh, moet ik je nu onderbreken met, ja eigenlijk ook opschieten, want we moeten nog naar de Dat moet we ook nog doen. Ja, en wat ik, ja, maar wat ik ook erg jammer vind... is dat we die twee boeken niet gevonden hebben. Die dus, die dus nog ontbreken aan mijn verzameling. Even heel kort dan. Waarom was dat boek trouwens van belang? Van, met name ja. Vincent O'Sullivan. Kijk, Vincent O'Sullivan heeft Wild gekend... Aspects of Wild. Ja. Vincent O'Sullivan heeft Wild gekend in de laatste jaren, Dus in zijn Parijse jaren. En nou is er één detail voor mij erg belangrijk. Hij vertelt in dat boek uh, blijkbaar dat Wilde zich bewust was van zijn Hollandse afkomst. Maar dat hij daar niet over wilde praten... omdat uh, die Hollandse kolonel, in ons verhaal... die was natuurlijk verbonden aan uh, William of Orange, de Willem, William III. Nou, uh, was dat eigenlijk een anti-ier. En het was helemaal niet aantrekkelijk... bijvoorbeeld voor de moeder van uh, Oscar Wilde, uh, Lady Wilde, de Speranza... Het helemaal niet aantrekkelijk om een afkomst te hebben... Uh, die anti-Iris was. Ja. Dus eigenlijk zweeg uh, Wild liever over deze connectie. Maar voor mij is het uitermate belangrijk. Ja, het is wel jammer dat we het niet gevonden hebben. Maar, wij moeten, ik stel voor, uh, betaal jij hebben... even? Deze oh, ja, goed. Als ik de kracht, te kracht te nog kan opbrengen om een paar Ierse ponden uh, op de toonbank te leggen, dan moeten we maar snel weg. Oh En and zegt dus het volgende the first of the family wild came from durham and became a builder in dublin his son uh, Ralph, Ralph wild went to mayo as a land agent about the year 17, 1750 met andere woorden de eerste wild kwam dus van durham dat is uh, engeland Noord-Oost-Engeland. En die, die, werd, die werd dus een beelder uh, ja, uh, in Dublin. Dat is dus het verhaal. Dat ik dus liever niet uh, als waar beschouw, En nu voor de tweede keer moet lezen. Ja, dat... Uh, het gekke is natuurlijk dat binnen de familie van Waald... dus door zijn zoon, door een van zijn twee zoons, Vivien... zowel als door Merlin, zijn kleinzoon... Uh, het verhaal van, uh, van, van die kolonel, dus van die onze afkomst, geloofd wordt. En Montgomery Hyde in zijn boek erover, die er zeer stellig in. Maar het punt is, je moet daar bewijzen voor hebben. Je moet dus als het ware een directe lijn kunnen trekken... ...vanaf Jan de Wilde tot Oscar Wilde. En dat moeten we toch maar eens proberen. Althans, we moeten toch proberen meer, meer uh, feiten en gegevens daarover... Proberen naar boven te houden. Tenminste, ik ben helemaal geen en zo, maar het zou toch aardig zijn. Ja, stel je maar bescheiden op. Luister eens je ziet er niet geslagen uit, wil ik zeggen. Maar wel een beetje teleurstellend. Vanmiddag Kijk, eens maar een boek. Ja, okay. Ik kan het niet Tuurlijk. eens uitspreken. Maar luister even namelijk. De andere teleurstelling heb je vanmiddag ondervonden. Uh, tijdens je speurtocht naar nee, het stemgeluid van McLean Moore. Het bleek dat hij niet meer te koop is. Dit is dan je tweede teleurstelling vandaag. Want vanmiddag ben je op zoek geweest naar een uh, opname van McLean... de man die Oscar Wilde zo mooi kon nadoen. Uh, en dadelijk ga je de eerste radio bellen... en dan ga je vragen of daar een opname is van Oscar Wilde. Ik stel je voor dat dat de derde teleurstelling op één dag gaat worden? Ja, dan is het geweldig natuurlijk dat dit land... Uh, niet alleen beschikt over een groot assortiment boeken, maar ook whisky... Want dan, dan, dan haal ik de acht uur Maar het is zo, ik ga de radio bellen... omdat ik uh, natuurlijk in de eerste plaats nog steeds, uh, nog steeds uh, ben net begonnen. Maar het is natuurlijk heel fijn zou vinden als ze die stem van Wild zou hebben. In de tweede plaats is het zo... dat uh, ik inderdaad uh, Mihol, zoals die oorspronkelijk dan hier heet... of zoals hij dan hier genoemd wordt, Mihol McLean... Uh, nog niet gevonden heb. Geen opname van heb Niet meer te kopen, hè? Ook tweedehands niet meer, zei ze. Nee, dat is... maar misschien dat het ook bij die studio ligt. Daar zijn we dus heel Dublin voor uh, afgeschouwd, maar dat hebben we dus uh, te vergeefs gedaan. Oké. Okay. De mensen staan hier te wachten tot ja, wij je weg gaan, nou ja. want ze willen sluiten. Ja. Nou ja. Yes, is this Irish radio? Oh, you're speaking uh, to Levy Weimuth. Uh Could I speak with Mr. Seamus Hosey, please? Yes, hello? Oh, yes, uh, Um, uh, my name is Weymouth and um, I have... um, I got your name from Peter van der Camp. Do you know him? Do you remember him? Oh, I'm looking for Mr. Seamus Hosey. Sorry. Oh, uh, I'm sorry. Oh, please. Yes? Oh, uh, it's a pity. Well, thank you anyway. Yes, I, I know that, yes. But thanks anyhow. Okay, bye-bye. <coughs> maar je had nou niet terecht... de... Misschien nou, ja, je kan het aan die man nog vragen. Ik doe niks meer. Oké, Roger, heb je hem nog één minuut Nee, nee. Nou, nou... Ik dacht dat ze hier zijn, natuurlijk. Perhaps there's somebody who can... You see, it's a public holiday here today. Yeah, I know, I know. And there be very few staff, yeah. staff that are directly involved in the programme. Yes, today. yes. But um, we're looking for the voice, especially. Because you, no, we there can't... There would be a lot of... of paperwork to go through mm -hmm. to get that clear mm -hmm. and there wouldn't be a first edition of Tuesday or maybe Wednesday? I mean, yeah, I'm, I'm afraid so. To sort that, Yeah. sort that out. Well, we might give a ring afterwards. Yeah, um, just a second out. je alle receptionisten zijn nu voor jou aan het bellen, maar het ziet er somber uit. Hè? Waarschijnlijk ja, het is er ziet, toch niemand uh, aanwezig. Zo goed als de vrijdag is, zo slecht is het natuurlijk om nu te komen. Dat is duidelijk. Ja. Maar het is toch wel weer leuk om dat allemaal te zien, zo, hè? Dat jij zo'n mens aan het werk kan ja, zetten. Ja, toch huh? Ben je niet gewend? Nee, hoor. Maar... En we zijn nog niet weggestuurd. Nee, de misschien is er toch een heel klein mannetje dat nergens thuis hoort, die het toch eigenlijk wel leuk vindt dat we langskomen op deze feestdag. Die heeft nog helemaal geen bezoek gehad, misschien. Ik heb geen respite van iemand. Ik dacht dat de programma's in zijn maar hij is niet in. Dus dat is het einde van de dag. Het is gewoon een slechte dag. Oké, bedankt voor het proberen. Sorry of Dank je Bye bye. En door de draaideur verdwenen ze weer. We zijn hier in Carceray in de County Roscommon. En dat is de streek dus van de voorvader van Oscar Wilde. Uh, het aardige is dat we precies de omgekeerde route gevolgd hebben die Oscar, Oscar's vader Sir William destijds gevolgd heeft in de 19e eeuw. Die kwam dus van Castleway naar Dublin en wij komen zojuist dus van Dublin naar Carceray. Waarom we hier zijn, uh, lees ik uh, in je blik. Nou, ik wilde zien hoe het landschap hier was. Het landschap waarin tenslotte Sir William opgroeide. Waar naar Oscar Wilde terugkwam, in zijn jeugd. Maar bovendien wilde ik eens horen... wat de mensen hier in Carceray nou denken van die kwestie van de afkomst. En vanmiddag um, ben ik daarom wel iets wijzer geworden... Er is hier een, een merkwaardige kleine pub even verderop in de straat, die niet geheel toevallig die uh, Oscar-bar heet. Ja, die heb je gezien. Ja, die heb je gezien. Nou, de verleiding was uitermate groot om daar naar binnen te gaan. En dat heeft ook wel iets Zonder opgeleverd. Bij. Zonder jou, ja, ja je had, dat vind ook wel jammer, blijven. want ja, we is dus ook geen apparatuur, maar ik, ik zal je een kort verslag uh, overhandigen. Daar wat geduld en heen en weer gepraat, heb ik een man gesproken die zelfs uh, een soort van genealogie in zijn hoofd had. En dit papiertje hier uh, is uh, een, een afschrift. Helemaal uh, strelend voor mijn eigen opvatting is het niet. Maar ik geef het je waar. Hier in ik... Castoray, kort gezegd, is men toch duidelijk uh, een aanhanger... van de Durham-theorie, die beelden-theorie... Uh, we hebben opnieuw de stamboom beklommen... en kwamen uiteindelijk uit bij de overgrootvader van Oscar. Dat is dan die Ralph Wilde. Die zou dus aan het begin van de 18e eeuw... uit Engeland, via Dublin, hier naar Castaway gekomen zijn. Was een soort rentmeester. Goed, dat is dan de, de stamvader, zeg maar, van... Van Oscar. Dus ook dus of die Ralph of dan een vader van die Ralph. Daarover eh, bestond enig verschil van mening. Is dit, is dit nou ook het gebied waar uh, de vader van Oscar Wilde William uh, is teruggekeerd uh, na, na dat schandaal? Ja, om en, om en nabij. Uh, wat, wat verderop uh, bij Loch Corrib, daar hadden de Wilds een, uh, een soort buitenhuisje. Hm. Uh, het schijnt heel erg mooi gelegen te zijn, maar dat kunnen we misschien nog bezoeken. Ongetwijfeld. Ik denk wel even dat het uh, verstandig is als jij kort uitlegt... Wat voor schandaal dat geweest is bij William. Ja, nou kijk, Sir William Wilde stond bekend... Uh, en die scheelt ten onrechte als een uh, rokkenjager. En een van de schandalen die destijds plaatsvonden... Uh, was het schandaal waarin betrokken was en zeker een zekere Miss Travis. Uh, Miss Travis zou dan een patiënte geweest zijn van Sir William... trouwens ook een bekende van de familie. En uh, het verhaal ging dus dat uh, Miss Travis min of meer was aangerand... door de dokter, min of meer. beneveld met chloroform enzovoort. Ja, nou ja, goed, uh, er waren een heleboel schandalen. Rond dat was Er waren een heleboel typisch Victoriaanse affaires waarin Sir William betrokken werd. Er zijn ook een, een heel veel uh, uh, bastaarden. Uh, Sir William uh, maakte het overigens zelf nauwelijks het onderscheid tussen bastaard en uh, natuurlijke zoon. Of echte zoon, want een, een bekende uh, zoon van hem was uh, ook Willie. Dat was dus eigenlijk een bastaard, maar die heeft altijd zijn praktijk uh, Gedeeld uh, en ook zijn beroep gedeeld. Tot van, uh... Maar goed, hij is toen aangeklaagd. Ja, ja, hij is aangeklaagd. Dat was eigenlijk het enige bijzondere aan de zaak Travis. Dat Travis min of meer terugsloeg na een aantal jaren. En hem dus uh, in het openbaar aanklaagde. Ja, en uh, dat is natuurlijk niet heel onbelangrijk. Later voor het leven van Oscar. Uh, die uh, toch uh, dat schandaal uh, niet vergeten zal zijn. in mijn aanzien kijken, maar ik ben blij dat ik je nu eindelijk dan toch uh, iets kan laten zien waarvoor ik je helemaal tot aan de boorden van de Atlantische Oceaan heb meegetroond. Maar wat je nu ziet, uh, is een mooi Tura House. En op de gevel uh, staat een kleine pakketten. WRW, William Robert Wilde. En dat is de vader dus van Oscar, Sir William Wilde. Uh, je ziet hoe het gelegen is. Um, met een werkelijk verbluffend uitzicht op Loch Corrib. Dat meer dat je onder je voeten ziet. Met al die honderden eilandjes. En uh, dat zeer wisselende klimaat erboven. Nu toevallig weer droog, maar dat kan elk ogenblik veranderen. En dan staan we hier weer in de stromende Ierse regen. In uh, 1966 was dit huis klaar, als buitenhuis door Sir William gekozen. Hij heeft, had het in 1964 uh, laten bouwen. Toen was hij verwikkeld in die nare zaak met Miss Travers. En toen had hij meer en meer de behoefte om Dublin te verlaten... en naar zijn oude geboortestreek terug te gaan. En hier in Mortura House te schrijven over allerlei onderwerpen. Onder andere ook de, de Ierse folklore, waar hij vele en vele... Boeken mee heeft gevuld. Dat is uh, 1864 of 1866, dat betekent dat Oscar Wilde op dat moment een jaar of twaalf is. En in dit huis, Mortura House, heeft hij vele vakanties doorgebracht. Hij heeft hier uh, gevist, heeft hier gejaagd. heeft hier uh, vriendjes van Portora en later van Trinity en zelfs later nog van Oxford, uitgenodigd. En hij heeft het ooit beschreven als... Uh, situated in the most romantic scenery in Ireland. En als je kijkt, dan begrijp je dat hij eens... voor één voor een keer niet overdreef. prachtig uit. Het is een ongelooflijk uitzicht. Het ligt heel hoog... Uh, eigenlijk de hoogste plek hier in de omgeving. Uh, ja. Dat was ook zo'n beetje het enige wat ik wist. Uh, vandaar dat we zo lang hebben rondgereden. Het staat ook nergens aangegeven. Dus dat moet ter onze verontschuldiging gezegd worden. Maar het is, het is een kronkelroute geweest vanaf Kong. Het laatste dorpje dat we bezochten. En verder moesten we het maar uitzoeken. Dus. Maar ik ben heel erg blij om het te zien. Want juist omdat het zo'n onbekende plaats is... Uh, krijg ik hier het idee van... ja. Uh, hier, hier heeft die familie toch uh, geaard en geleefd. En hier heeft Sir William uh, de laatste jaren van zijn leven gewoond. Na dat schandaal. Ja. Ja. Evenals zijn zoon in afzondering. In afzondering, ja. ja hij heeft uh, een hele andere afzondering natuurlijk. Uh, Oscar... minder, minder noodlottig. Uh, uh, hij, Sir William heeft zich ge... eigenlijk begraven in zijn interesses. Terwijl, zoals je weet, de laatste jaren van Wilde eigenlijk lagen op het trottoir van Parijs, de boulevards van Parijs. Dit huis, dit prachtige landgoed, heeft Oscar geërfd na de dood van zijn vader. Ja, en dat lijkt heel erg aardig. Waren het niet dat er een, zoals op de meeste bezittingen van Sir William, een zware hypotheek rustte. Uh, een trek van de, van de Wilds is wel dat ze soms veel geld verdienden, maar ook toch wel de gaven hadden om er nog sneller van af te geraken. Ze waren daar uit, uitermate uh, liberaal in, zou ik maar zeggen, Vrij, vrijgeven. Dus uh, inderdaad, Mooi Turehuis. Huis kwam in handen van Oscar, maar veel plezier van heeft hij niet uh, kunnen hebben. Hij heeft het nog wel een tijdje in zijn bezit gehad. En, en over zojuist in Kong, in het dorp, hoorde ik dat het te koop uh, stond. Ja. Dus uh, misschien zouden wij een poging kunnen wagen. Oscar! Zo so, Sir William! Mijn moed! Ik weet niet hoe het jou is vergaan, maar uh, die gedachte komt bij me op... Uh, nu we hier staan te wachten, in Dunleary op de boot. En dat zal nog wel enige uur duren. Um, maar we gaan hierland in ieder geval weer verlaten. En, uh, ja... Ik moet je zeggen, in Dublin was ik eigenlijk een beetje wanhopig... toen ik op plaatsen kwam waar het ooit was en uh, waar hij dus nu niet meer was en waar eigenlijk niets meer van hem was. Er staan in Dublin twee huizen op Westland Row en Marion Square. Maar je vraagt je af, wat hebben ze nog met Wild te maken? Iets positiefs was in ieder geval een mooi Chura House. Daar heb ik hele uh, aardige herinneringen aan. Aan dat simpele, maar uh, zo mooi gelegen huis uitkijkend over het meer. Loch Corrib. Voor een eenvoudige pelgrim als ik uh, viel daar nog wat te zien. En misschien ook nog iets voor te stellen en te voelen. Daar is alles wonderwel hetzelfde gebleven, zou je kunnen zeggen. De heuvels, de schapen, de paden en het meer. En zelfs de melancholieke karper, waar Wilde altijd over vertelde... heb ik daar nog rond zien zwemmen, vlak langs de kant, levensmoe en snakkend naar een haak die hem uit zijn lijden zou verlossen. Dat heb ik met eigen ogen gezien. Ik had alleen geen hengel. Maar... Staan die hier voor de boot die over enkele uur vertrekt. Weet je wat er ook nog is? De stem van Oscar Wilde. En is die niet in Dublin, dan is die wel in Oxford ergens. Of in Londen. En wat ik je zou willen voorstellen is... snel naar Oxford, de City of Light and Learning... en misschien ook van The Voice of Oscar Wilde. U hoorde het eerste deel van een vierluik over het leven en werk van Oscar Wilde... in een aflevering van Passages Passanten, eerder uitgezonden in 1990... gemaakt door Rob van Olm en Levi Weemoed. Het is vandaag 25 mei en dat was in 1895 de datum waarop Oscar Wilde... schuldig werd bevonden aan sodomie en twee jaar gevangenisstraf opgelegd kreeg. Uh, een op zijn minst bijzondere aanleiding te noemen... om deze serie te beginnen hier bij VPRO's Woord op Radio 1. Volgende week in hetzelfde uur het tweede deel... en daarin gaan de herenverslaggevers onder meer naar Oxford... een stad die in het leven van Wilde een belangrijke plaats innam. Hij ontmoette er John Ruskin en Walter Peter... voor wie hij grote bewondering had. Dat was allemaal in 1990 te beluisteren... en de heren Weemoed en Van Om die hebben sindsdien ook niet stilgezeten. genoemde publiceerde onder meer diverse romans, thrillers en journalistieke boeken. Levi Weemoed publiceerde diverse verhalenbundels, schrijft liedjes en bracht samen met Cornelis Pons een cd uit. Maar trouwe fans wachten nog steeds op vers drukwerk. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar Radiokunst. Er is mist, dat is duidelijk. Reportages. Ah, is ja. Documentaires. Ja, het, het is...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 En vragen en opmerkingen, die kunt u mailen naar woord.vpiro.nl of u schrijft naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dus postbus 11 1200 JC in Hilversum. Zet er even bij VPRO Tech attentie van Woord. Wilt u iets opnieuw beluisteren? Dat kan via onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com woord.nl. Daar vindt u de links om alles terug te luisteren. En u kunt zich daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dan ontvangt u wekelijks de samenstelling. En dan weet u van tevoren waar u wakker voor moet blijven... of waar u gewoon de wekker voor moet zetten. Uh, ja, het is een uh, anderhalf minuut voor vier... Dat betekent dat we nog drie uren te gaan hebben. Straks tussen zes en zeven een compilatie van het radiowerk van Van Koot en De Bie. Tussen vijf en zes een gesprek met de emeritus hoogleraar organische scheikunde Hans eh, Wijnberg. Zeg ik dat goed? Ja toch? Dat zeg ik goed. Even opzoeken. Ja, zeg het helemaal goed. En zo meteen in het volgende uur. Ja, dan gaan we ook weer op reis. Maar dat doen we dan heel anders dan dat we dat in dit uur gedaan hebben. Het wordt gewoonweg instappen en wegwezen in onder meer de Orient Express. Tot zo.